Hier gaan we weer door het dak, ja. Uh, uh, uh. Ethereum op... Uh, 231 euro.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 olie gaat vandaag vooral heel slecht. Het is 5% omlaag. Het staat op 45,77 dollar. Okay, het ja. is raar, want het is weer uh, honderders in het Midden-Oosten met uh, Qatar uh, helemaal omsingeld. Goed, ja, de marijuana-index zit ook in een dalletje. Die is, uh, is even, even een flinke dip. Uh, laten we zeggen, leuk inkoopmomentje natuurlijk. Uh, die staat nou op dollar.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 Heb je toch nog maal, 21, maal dan heb je 10 miljoen maal 1 miljoen, dat is toch wel 10 biljoen dan. Dat is wel heel veel. Maar ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Ja, als de dat de dollar, de, ja tenminste zijn al hard bezig de Weimarrepubliek achterna te gaan met de markt. Ja, ja als de als de waar als de dollar helemaal waardeloos wordt, dan is dat natuurlijk wel uh, ja, dan is alles van de alles mogelijk.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 100.000 kunnen, dat was eh, meestal het top van de, of in ieder geval een tijdelijke top van het uh, geheel. Want dan uh, schiet het enthousiasme een beetje te ver door.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 Ja, en in Nederland is inderdaad inderdaad. Uh, ik, ik heb het al eens een keer uh, opgezocht. Ik hoorde iemand uit een ander land. Die uh, was professioneel sperma-donor. <laughs> die was het dus zelf rijk aan het drukken. En die kreeg 45 euro voor iedere kwak, zeg maar. Want zijn zaad was heel populair in dat land. En dat land waar uh, hij dan uh, doneren, daar uh, kreeg je gewoon nog betaald. Voor je pakje. In hm. Nederland is dat heel anders. Hè? Dat is uh, totaal anders geregeld.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 Je bent de eigenaar van je zaden, je bent de eigenaar van je eitjes en de uh, eigenaar van je lichaam. En... Ja, je brengt gewoon een goed product op de markt als mensen dat vragen willen hebben. <laughs> ja, dat prima toch, ja. ja. Ik denk dat er, dat er minder van dit soort uh, reageerbuisberuchtingen uh, zouden zijn in de libertarische maatschappij. En ik denk dat er nu heel veel relaties uh, of ja, kinderen niet geboren worden. Die geboortecijfers zijn natuurlijk heel laag. En, en dat vrouwen besluiten om alleenstaand moeder te worden met een uh, zaaddonor. Dat is denk ik alleen omdat ze van een uitkering verzekerd.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 in de wereld. <laughs> je ja. Ja, gaat niet met mannen de beste. Het <laughs> ja, is heel goed voor jou. Nee, maar ja, goed. Ja. Wat wil je nog, maar nog meer over zeggen, Jurrien? Nou, niet heel veel meer, maar ja, het, is, het is wel grappig. Zimbabwe staat natuurlijk uh, heel erg bekend om uh, Mugabe als een uh, ja, hoe moet ik het uh, zeggen? Alfa als een, brede Alfaap. Alfaap. Maar uh, hij, gunt, uh, hij gunt deze vrouw meerdere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 Dus, ja, dat, uh, dat zijn de prioriteiten van een, een rechtshandhavingsinstelling waar je geen vrijwillig lid van bent, waar je geen klant bent, maar een slachtoffer. Ja, daar nou, heb ik wel ooit wel eens een, zo'n meme op uh, Vrijd Radio uh, Facebook uh, pagina geplaatst over de Nederlandse politie en een prioriteitenlijstje. Dan bovenin er staat uh, alles in de doofpot stoppen.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 Daar stonden de berichten, uh, dan ook. Maar ja, hoe werd het daar verwoord? Ja, dus natuurlijk, uh, Somalische man, brute wijze, aanrand. Blanke, schone, onschuldige, ja, noem je dat? Ja, vrou Zeven vrouw, brute aangerand door asielzoeker. Ja. Een fotootje uh, erbij van uh, de deskundige asielzoeker met uh, de iPhone. Ja, zo wordt het dan uh, daar weer verwoord.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 ...voor uh, de Telegraaf om, om wat producties te kunnen slijten aan, uh, aan, uh, aan een subsidieinstelling. Uh, ja, uh, de, de kop is, is een behoorlijk uh, telegraaf, uh, weet je wel. Ja, recht, recht uit onderbuik. Uh, het is gestiefd, ja, absoluut. Ja, maar goed, uh, dit, uh, bij de LP... Uh... De, de Facebookpagina van de LP uh, had ze dan op. in één keer ook de keuze... van uh, welk bericht zullen we nou plaatsen. Uh, van vrouw wordt, uh, wordt gedwongen te participeren bij het doen van een aangifte... of asielzoeker doet weer eens een iets fout. Ja, dan weet je wat er meer stemmen trekt natuurlijk. Uh, uh, uh, uh. Ja, inderdaad. Uh, ons sporen asielzoeker, uh, dat werd de keuze van uh, de LP. Ja, yeah. en wat is voor onze keuze dan eigenlijk? Is, uh, want wie van ons zijn er allemaal LP-lid? Ik niet meer. Ik ben nog steeds LP-lid... Maar...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 Uh, nou, dat komt allemaal wel in orde. Uh, Merkel zei ook tegen, Facebook moet uh, nou, die, die uh, haatberichten gaan verwijderen en uh, met een boete van enorm veel geld eraan vast. Wat natuurlijk betekent dat als de overheid in geldnood komt, dat ze alles gaan interpreteren als haatberichten. Yeah, uh, yeah. Uh, daar komen we straks ook nog op. Yeah. <laughs> ja, dat is ook niet Maar wat ik me afvraag, hebben ze bijvoorbeeld Erdogan uh, geblokkeerd of zo? Of, uh... Uh, Erdogan geblokkeerd. Ja, ik bedoel, Geert Wilders wordt uh, ge ja. geblokkeerd... omdat hij uh, aan het ja. zou doen. Maar ja, Erdogan wil ook van alles te roepen. Ja, nee, maar Isis heeft ook gewoon een Twitter-account... waarop ze het mededelingen ja, doen. Dat maar... dat geblokkeerd, ja, uh. geblokkeerd. <laughs> Volgens mij niet. Ja, maar, uh. <laughs> het is gewoon een officiële Isis Twitter-account. Ja. ja, het is inderdaad een beetje gek natuurlijk. Maar ja, zoals ze al zei... Uh, ja, Zussens en rechters uh, beboeten... man voor het liken op een like drukken uh, bij een uh, zogenaamd haatbericht op Facebook. Ja. Uh, uh, en, en, en een aankondiging van de belasting, dat ze weer mensen gaan beroven. Was dat het haatbericht? Nee. Okay. Uh, het was in een discussie over, die, uh, over dierenrechtenactivist Erwin Kessler. Okay. En de activist werd beticht van racisme en antisemitisme. En de veroordeelde man had bij deze bericht op de like knop gedrukt. Dus hij <MX> He had het, uh, dat was het... Dat was het enige eigenlijk, het eerste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 Uh, zonder dat je het wil. En wat als je in een dronken bui uh, op Facebook uh, bent geweest? Uh, ik denk dat je binnenkort uh, alcoholcontroles krijgt bij Facebook. Dat je niet meer dronken mag Facebooken. Ja, ja, ja. Dat je zo'n blaastest krijgt. Ja, want uh, straks ga je nog uh, hapberichten liken. En dan krijg je een boete van 4000 euro. Ja, en we doen het om u te beschermen. Ja, uh, <laughs> Legen ze er <dat> al bij. <mauw> Betaal op tijd. En voorkom een boete. Maar, ja. Dan uh, ja, moet je een bruggetje bouwen naar uh, Rutte.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 ...een behoorlijke vinger in de pap heeft bij uh, de VWD... ...en ze hoort de toeteren... ...en aan de andere kant wordt hij in één keer Trump toeteren... ...ja, dan wordt hij stereo en denkt... ...hé, hey, hij heeft een punt. <laughs> ja, ja, toch? <laughs>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 die profiteren daarvan. Uh, BAE, yeah. uh, die heb je nog meer. Uh... Ja, je hebt heb je Boeing, Lockheed Martin. Het uh, is natuurlijk ook zo dat het enige wat ze nog exporteren... en het, wat natuurlijk ook een probleem is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 Natuurlijk komt er een of ander computerbedrijf en die zeggen tegen jullie lui nou wat als wij nou deze nieuwe energiezuinige computer op jullie kosten neerzetten in Afrika dan, of in India of in China dan, dan kunnen ze daar heel goed energie mee besparen en CO2 uitstoot terugdringen en dan stoppen ze wat geld in de rechterzak van die functionaris en dan geeft hij al die miljarden uit.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 Ja. ja, en dit waren ook een beetje de hobbyprojecten natuurlijk van de Democraten, hè? Dus daar heeft hij natuurlijk ook niet zoveel mee. Maar hij heeft zo meteen al een leuk bericht over, uh, <laughs> over dit soort uh, dingen. Maar uh, ja, ja, want ja, goed. ja en, dan hebben we natuurlijk weer andere hobby's. Ja, maar, Ja, daar zit natuurlijk ook weer goed in bezig. Ja, goed test en de Democraten ook weer goed in, hoor. Dus, uh, ja. ja. Ja, nou ja, je, je noemt het al het een en het ander. En toevallig hebben we daar ook een bericht over, dus dat bruggetje hoeft er niet meer te maken. Hillary Clinton die uh, neemt het op uh, voor een uh, ja, medeboef in Bangladesh. Ja, dat is grappig hè. Ja, ja, ja, ja. In, uh, net, net zoals in Nederland, want dit was een uh, bankier, uh, een beetje een slechte balans. En men uh, ja, en deed allemaal dingen waarvan je, waarvan je afvroeg van uh, is dat nu wel helemaal de bedoeling? Het was ook niet echt een bankier, het was zo'n. Uh, ja, hij hield zich wat bezig met, met microkredieten en dat soort dingen. Uitleen nou ja, ja, ja. Uh, uitlenen aan arme mensen, om een hele hoge rente vragen. Nou, dat, dat kan wel eens een, een, een onderzoekje opleveren. Hè? Dat, uh, ja, dat gebeurt hier in Nederland ook en dat gebeurt eigenlijk overal ter wereld.